uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een Syrische oppositiegroep meldt de eerste schending van het bestand dat om middernacht is ingegaan. Een woordvoerder zegt dat regeringstroepen vannacht het vuur openden op opstandelingen van het vrije Syrische leger. Dat gebeurde in de provincie Latakia aan de grens met Turkije. Drie rebellen zouden zijn gesneuveld. De Syrische regering heeft nog niet gereageerd. Een paar uur na het ingaan van het bestand ontplofte in de stad Salamia een autobom waarbij twee doden vielen. Onbekend is wie achter die aanslag zit. Het bestand duurt voorlopig twee weken. Het is niet alleen de bedoeling dat de onderlinge gevechten stoppen, maar ook dat alle partijen meewerken aan hulpverlening. De rechtszaak tegen Geert Wilders is vertraagd. De inhoudelijke behandeling begint niet in de zomer, maar pas op 31 oktober meldt het AD na contact met de rechtbank in Den Haag.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 Nemtsov was vicepremier onder president Yeltsin. Toen Poetin aantrad in 2000 raakte hij uit de gratie. Nemtsov ontwikkelde zich tot een uitgesproken tegenstander van Poetin. De moord is nooit opgehelderd. De politie van Moskou heeft de demonstranten verboden... om op de plaats van de aanslag te komen op een brug bij het Kremlin. De organisatoren hebben de deelnemers opgeroepen... na de demonstratie wel naar de brug te gaan. Het weer vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt zo'n 5 graden. Komende nacht helder en dan vriest het 2 tot 4 graden. Morgen weinig verandering. Het wordt dan wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 you <laughs>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 Ontmoet, daar gaat het natuurlijk voor een belangrijk deel over. Want als je elkaar niet tegenkomt, kun je niet praten. Juist, ja, dan moet je tegen ja, de planten of zo gaan praten. Hè. Daar, vandaar de geraniums waar je achter vandaan moet. Hè. Ja, ja, ja. Ze ja, ja, ja, zijn ja ja, een ja, ja, ja, ja, geraniums. Ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, ja. Er zijn natuurlijk ook een heleboel uh, cursussen, hebben we gezien. Uh, de, de laatste, moet ik even van Gerry vragen, <laughs> dat weet jij waarschijnlijk ook wel. Uh, we hadden de ABN hier? Ja. En die had beloofd.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 En er komt nog een bankje wordt er geplaatst, en die moet nog beschilderd worden. Dus mensen kunnen ook daarmee uh, helpen om dat te beschilderen. Nou, als dat ding goed droog is, moet die nog een keer apart in de lach gezet mm -hmm. worden. Maar dat is een later, leuk, later verhaal. Dan wordt het ook een vrouwelijk bankje zoals ja. er al wat meer nou, in staat. Ja, dat ja. staat heel leuk. Dat is leuk. Dat is wat anders. Verder, uh, ik heb hier de folder daarvan. Verder hebben we uh, de komende periode hebben we ook nog wat.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 het zijn tien lussen voor 30 euro. Tien lussen ah, voor 30 kijk, euro. Er, kijk, uh, kijk. Joke heeft, nou e Joke heeft even gebeld. Dank je Joker. Je mag tien keer meelopen voor 30 euro. <laughs> Oké. Okay. Dat is gezegd. Uh, We waren nog even bij de rondhangplek voor de jongeren. Ja, nou. uh, een, een, een container half opengezaagd met bankjes ja. erin. Zit er ook verlichting in? Of is het de bedoeling nee, dat uh, de jongeren bij, uh, bij donker weggaan? Nou, ja, dat uh, moeten jongeren zelf weten. Dat is het, het mooie van zo'n hangplek natuurlijk. Je moet niet zeggen van uh, donker en wegwezen. Dat, uh, <laughs> dat is een <allemaal> zelfbeschikking. <laughs> het is een zelfbeschikking, ja, dat is ook zo. Dat, ja, ja, prima. Het is een rustige plek. Het is een rustige plek. Het is een verzoek uh, uh, uh, van de jongelui zelf, heb ik begrepen. Ja, ja. Dus, uh. ja, want hier in het dorp uh, is, uh, levert dat toch nodige discussies altijd op. Dus nu is naar ja. een goede andere plek ja. gezocht. Uh, uh, uh. En nu gaan we uitproberen voor een tijd of dit dan een goede oplossing is. Ja, prima. We gaan Zijn daar gaan. goede reacties al op gekomen op die hangplek? Of ik is daar uh, nog uh, niks op?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 en dan moet ik nageven, en dat, dat is gewoon zo. En dat moet je ook zeker doen. Uh, je moet je vrijwilligers kietelen en dat doen jullie heel erg goed. Ja. Nou, ik kan ik... uit ervaring spreken. Ja. Albert, uh, bedankt voor je komst. Want we Dank hebben je nog wel. twee heren achter zitten die uh, uh, zit ons een dingen. heleboel uh, <laughs> moeten vertellen. Okay. En daarna komt de kinderburgemeesteres. <laughs> ja. Ontzettend bedankt voor je komst. Okay, dankjewel. Uh, bedankt voor alle informatie. Prima. En we spreken elkaar houden. weer. Dankjewel. Albert.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 Ja. Ja, maar nu, nu bleef ik echt vol zitten. En, en ik heb elke keer weer uh, mensen weer, uh, toegelaten. Van nou, kom maar, kom maar. Maar op een gegeven moment houd het op. En denk, nou, dit is helemaal serieus. Nou is, nou is het echt bomvol. Ja. En als er dan weer vijf plekken over zijn op het laatste moment... Nou, dat was uh, voorheen, dan krijg ik op mijn Ja, ik hoorde dat er nog vijf plekken waren. Ja, ja. jongens, daar, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, nou, maar want. dat is veel te veel werk dan ook op ja. een gegeven moment. Er was scheef ja. met een groep weggebleven ja, ja, ja, van, van tien man, omdat ze die sprootjeswammeling hadden. En die wilden graag bij hmm. die kleinkinderen zijn. En omdat truus niet gaat, gaat miep ook niet. En, en weet ik wel. En dan, dan wel. krijg je zo'n. Lekker commentaar, de vijf Ja, ja, ja. ja. Oh. Nou, en dat, dat trok ik me in het begin wel wat van aan. Dan denk ik, ja, toch wel lullig. Ja. Maar, uh, nou nee hoor, ik heb die knop omgedraaid. En, uh. Ik vind het, uh, het, het systeem van aanmelden vind ik prima. Want als je dat niet deed, en dat is vroeger wel eens gebeurd... dan was de zaal gewoon vol en dan konden ja. mensen naar huis. Dus ja. dit is een veel beter systeem. Nou, het, het systeem van aanmelden was in het begin niet goed. Want toen was het een gratis kaartje ophalen. En toen had ik in de zaal s'avonds. Dan <lacht> ja. gaven ze maar acht kaartjes terug en vijf kaartjes terug. Ja, ja die die gingen niet. Ik zei, ja, maar nee. nu zitten wij met lege plaatsen. Terwijl ja. er zoveel mensen... Hoog ga je die kant op? Ja, dat... Uh, <lacht> ja, ik denk, ja. En wat ja. moeten mensen nu betalen dan? Je moet nu... Je in principe niets ik, ervoor. Je hebt twee gratis. consumpties heb je dan op de bond staan, maar oh. ja, we hebben ook een hoop mensen gehad, die komen wel en die gaan meteen naar de voorstelling weg. Die ja. hebben, de, nemen de gratis koffie, die nemen de, de oliebol, die nemen het oh, oh, hapje ach. kaas en daarna zijn ze getrokken. Zij ja. Kijk, ja. Uh, het, het is allemaal vrijwillig werk. en ook Faber ja. geeft de zaal uh, gratis af, dus ja, mag wel iets tegen openstaan. Dus, ja, ik dus, wel, dus ja. toen is er ingesteld dan. Uh, Twee vaste consumpties erop, dus in principe betaal je niks. Nee. Alleen wij weten wij nu hoeveel mensen er komen ja. per avond. Ja, dat Weet je wel. ja nou. vandaar, vandaar dat je dan ook gelijk naar een tweede ja. avond kan gaan. Uh, ja. ja. ja. Nou, in het begin was het dan, uh, moesten we stoelen halen uit de kamers om ze om dus, uh, goed aan te vullen. En dan, uh, ja, dan uh, ren je die trap op, twee oog of drie oog, oog op, de wat, hotel, En dan de achterin. Nou, dan is het de puinhoop. Maar als je dan tien lege plekken hebt...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 En ik denk, verrek, ik zag wat bijzonders aan die mond. Dus ik ben teruggereden daarna. En inderdaad, ik denk, daar staat een, een vislopersmond. Een, een zogenaamde bot, weet je wel. Mm -hmm. dus. Hij was in wat in verwaarloosde toestand, maar ik heb, hem, uh, <laughs> ik heb hem beter te restaureren weer. Want het is toch zonde, ik denk dat er nog vier van die manden... Echte mannen, zijn. Ja, ja. Nou, het zijn niet de echte, het zijn en, al replica's. Maar okay. het zijn wel replica's van de originele, weet je wel. Ja. Want de laatste mand is gebruikt omstreeks 1905, zeg maar. Toen was het eigenlijk, uh, eigenlijk over met einde, die dingen. Einde visloop. Toen was het, ja, ja En, en, en wat deur. voor vis zat er dan allemaal in eigenlijk? Uh, haring? Uh, Verschillende nee. soorten. Ja, alles wat in, Haar, alles in, alles wat in netje noem maar op. Alle, alle soorten vis die ja. hier voor op de Noordzee gevangen werden. En uh, dat werd, ging via dat pad naar Haarlem? de schepen kwamen meestal om een uur of zes op strand. S morgens, mm -hmm. En er dan werd, er uh, werd de boel afgemijnd.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 Ja. En daar begint voor mij uh, het verhaal Want de ene die, uh, moest linksaf en de andere moest rechtsaf Want ja, de katholiek pad en de protestants pad uh, Ja dat is eigenlijk luister dat is ontstaan <laughs> na de reformatie eigenlijk Het enige pad, ja? het vispad was eigenlijk de zandvoort er weg Maar dan, dan praten we niet over het visserspad zoals we nu hebben Nee, nou wel, de, de plaats is ja? ongeveer okay. gelijk aan dat visserpad. want okay. dat is de meest rechte weg naar Haarlem ja. toe. Dat is de kortste weg, de weg ja. naar, naar de, de zeilpoor toe. Zeilpoor toe. Ja. Dat is het mm. originele zand voor pad. Hoe is het dan met die, met die, uh, die, die geloofscrisis? Uh, luister, je krijgt, <laughs> <laughs> je krijgt de reformatie toen de tijd. En u ook allemaal luisteren. Je krijgt de reformatie toen de tijd.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 Afzetgebieden natuurlijk. Je kreeg ja nou, één afzetgebied eigenlijk, maar uh, ja, verdeeld in de stad. Ja. Op het geloof eigenlijk weer. Het is altijd het geloof, je he? ja, dan, dan ja. ook. Uh, dus ja. de katholieken ja. kochten bij de katholieken ja. en de protestanten. Nee, ja. bij de nee, nee, nee, dat ging wel door elkaar. Want je had ook katholieke reders natuurlijk varen. Ja. Ja. Dus dat ging, dat ging redelijk door elkaar. En ik denk de visserij op zee.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 is men had uh, toen al in de gaten dat schaars uh, een heleboel... Uh, schaars. Absoluut, ja. ja. Uh, dat even voor zover het Visserspart. Rondje Dorp, waar gaat die helemaal over? Het Rondje Dorp begint deze keer op het Kerkplein. En dan ga ik de Kerkstraat op. Ik kom het <coughs> dorpplein over. Het Gastersplein. En dan ga ik daar eigenlijk weer de Kerksteeg. Of ik weet niet hoe die tegenwoordig... Ik geloof nog Kerksteeg heette. Vroeger heette het het Gasthuis Nu dan Kerksteeg. En dan mm -hmm. zo weer terug. En dat... Uh,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 ter hoogte van Berkhout de salon ja. de, de, de, wat hij is ja, niet verdwenen ja, dan ja, daar ja. tegenover er zit een, een steeg in de, in de kerkstad nog, hij staat niet te zien er zit een deur in, maar daar botste de jeugd tegen elkaar op en dan verdwenen er af en toe oh. op, verdwenen die stegingen en dan kwam het Schelpenplein uit dat, het goed nou, dat was verder het ja. wat leuk dus, ja. Ja. dus zo ontmoeten de jeugd <gül> elkaar dus daar heb ik het een klein beetje op gebaseerd dan. en dan neem ik in de loop dus alles mee, de winkeliers in de kerkstraat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 Als je de paradijsweg afloopt, duin in, dan mm -hmm. was daar een boerderij en daar bij die boer was hij uh, ingekorteerd. Het was een uh, Franse douane eigenlijk, het was niet zozeer nog een soldaat, het waren douanes om te, uit te kijken voor die smokkel met Engeland, weet je wel. Die man die zit daar aan tafel bij dat uh, boerengezin en met de kinderen ook. En Een man at uit een uh, grote schaal aardappelen vandaan en uh, met een kommetje jus erbij. <lacht> nou, er was nooit zoveel, dus het was konijnen uh, jus, want anders hadden ze niet. Maar,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 Ze hebben hem met z'n tweeën, nou ja, hier was alles duidelijk, er woonde geen mens, dus ze konden hem makkelijk verslepen. En ze hebben hem dus achter Seraudi, daar waren Sieraudi, is nu in, die, bij die vissershuizen, Toen waren ze aan het bouwen, hebben ze hem tussen de muren gemetseld toen de tijd. En hij is met de sloop is hij vrijgekomen weer en dat was de heer Driehuizen, die had er een hotel boven de Kerkstraat, die had dat erbij gekocht, die grond, en die wilde er op het anders beginnen. En die hebben hem gevonden toen, tenminste het geraamte hebben ze gevonden, ze hebben wat knopen gevonden en ze samen hebben ze teruggevonden. Maar dat, ja, dan moet daar toch een kern van waarheid ja, ja, ja, ja, zitten. anders ja, ja, ja. vind je ja, niet dat niet. Maar ja. er zijn verhalen over, er zijn wel vier, vijf verschillende verhalen over, want het wordt al gedikt en dan, nou ja, het doet zelf maar, ja, als je er één wat gaat vertellen, het gaat vijf personen verder, is het verhaal ja, veranderd. Ja, en zo ja. ging het toen ook, dus. Mm -hmm. dus maar er moet wel een hele grote te kennen van waarheid in zitten, dat laat ik zo We gaan er niet te veel, we hebben al heel heleboel uh, verraden van deze ronde van zo'n ja, Maar het ja, is altijd wel leuk. Met de plaatjes erbij. Met de plaatjes erbij ja. en, uh, en het geluid. Deze uh, is 12 maart, dus dan zijn we alweer een paar weken verder. Ja. En uh, als ik jullie een beetje ken, dan zijn jullie al bezig met een volgend uh, uh, project. Zeker ik weten, ja. <laughs> ja, ik ben ja, ja. bezig. Ik ben bezig met allerlei presentaties bezig, en ik doe het uit. Ja, daar... ja, en ja, en, en waar, ik... waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig met Zandvoort op de Toverlantaarn. Ik ben nog in bezit van wat uh, lantaarnplaatjes of diaplaatjes eigenlijk van voor de oorlog van, van uh, familie Bakels. En van meneer de heer die op Zandvoort uh, de ingekleurde foto's toen de, de, tijd, uh, de, de, de glasplaten ja, foto's zo, zo. Toch? Ja, ja, ja daar heb ik het, uh, het een en ander glasplaatjes nog. Leuk. En op deze basis uh, begin ik hem dan uh, met Zandvoort op de toverlanden. En wanneer mogen we die uh, ongeveer verwachten? Dan weer aan het... Uh, ja, het eind voor de, de, de kerstdag, kerst, uh, December, uh, uh, ja. Maar het is een heel werk hoor. Het ja, is niet simpel om dit ja. even in kaart te zetten. En het moet nog boeiend zijn ook. Het nou, ja, moet dat. niet te zwaar zijn. Nee, maar nee, dat het, maar te rusten, maar het moet, luken, moet luken, een gezellige luken. avond blijven. Ik ben en, er wel eens op aangevallen door uh, speciale mensen. Weet je wel, dat oh, ik er te luchtig uh, mee omga, ja. Dat ik wat dieper ja? in moet gaan. Ja. Zeg, maar de mensen nee, zitten nee. op een gezellige avond te wachten. Nee, geen vervelende. Kan je voor een hogeschool houden of zoiets. Maar dat moet je niet houden voor een gezellige avond. Ik vind het... Ik vind het wel aardig dat als jij toevallig een onwaarheid vertelt, krijg je gelijk pas om je dan, uit de zaken. Ja, uh, ja. Maar dan het mooie ik, uh, is dat hij daarna de dus volgende ronde weer met bewijs terugkomt. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De laatste keer werd hij dus ergens over aangevallen. Uh, door een veehouder in de Zandvoort, de, de heer, de heer Oomstee. En ik vertelde over de heer Oomstee dat hij geen kinderen had. Maar er, Hij zat in terug. In, die, er zat iemand in. Zo, ja, maar mijn tante is Arnie Omstee. Maar de kinderen heetten geen Oomstee. Ze heetten Zwijnersbergen. Oké, ja, okay, dus ja leuk. Een, dat toch dat, leuk, maar dat ja. is toch leuk. Dat is ook wel leuk. Heren, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ik denk dat, uh, uh, dat je uh, vol zit de tweede keer. Ik denk het en, ook wel. Uh, nou ja, veel plezier. En uh, vertel het verhaal we zoals zitten, het is. Al, uh, en we, ik kijk al met spanning uit naar december. wel. Hartelijk dank. Okay.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 Die ook een solitatiegesprek hadden. En toen had ik een solutatiegesprek. En in de middag had ik het wist ik dat ik de kinderburgemeester was geworden. Een snelle uitslag van de vertrouwenscommissie, daar kom ik zo heel <laughs> even op terug. Um, net als in Amerika heb jij een, een, een promotieteam om je heen, zag ik? Ja.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 We moesten hun keuze Iemands maken. Mond, ja. Ja. Ja, ja. En we ja. vonden het wel heel erg leuk dat Gaia dat filmpje had gemaakt. Ja, dat is echt een heel leuk filmpje. Ja, daar zijn ja. we heel ja. erg blij mee. En iedereen ja. heeft hem ook bekeken. Ja. En weet ook meteen ja. wie Gaia ja. is. Ja. Dus ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Slim hoor. Ja, aan dat ja? filmpje ontded ik ook een aantal vragen. Want <laughs> het is ook heel makkelijk om te roepen. Ik ja. ben kinderburgemeester en ja. ik ga hier en daar wat lintjes doorknippen. Wat jij in het filmpje ook vertelt. Ik vind het leuk om lintjes door te knippen. Maar ik lees ook dat je Lego spelen leuk vindt. En je bouwt met je vader hele kastelen ja, maar ik, ik, je baart ook een vliegtuig? Dat maak ik niet, maar okay. ik heb van t wel een vliegtuig eens een keer gekocht. Oké, okay, gekocht? Ja, op uh, koningendag En filmpjes? Oh, op, de, op de markt natuurlijk. Ja, oh ja, die was uh... hey, Maar uh, je, je presteert je geweldig en uh, ik denk ook dat dat, een, een, een, een, een zoals Lana al zegt, een pluspunt is voor een burgemeester. Hè? Je moet je laten zien en dat, uh, dat ga je ook allemaal laten doen. Ja. Um,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 En, ik, misschien, en ik, ik ga hem meteen helpen. En eens een kind moest ik hem meteen huilen. Omdat hij ja. het wel ook dat het pijn had. Ja, ja, dat is heel lief. Ja. Want dat ja, staat dat is, ook in je filmpje. Hè? Ja. Want in jouw filmpje zeg je ook dat je, omdat je kinderburgemeester bent. wil je graag mensen helpen. Hè? Ook. Ja. ja. Denk ik denk dat je dat ook heel goed zou kunnen. Ook, en dat je dat al doet. Nou, we hebben Want daar een ook een, een afspraak over gemaakt. Ja. Met de, de lokale burgemeester ja. is gisteren geïnstalleerd ja. door de loco-burgemeester. Ja. Dus toen, is, toen werd ze echt officieel ja. de kinderburgemeester. Wie is dat nu? Uh... Uh, uh, mevrouw Tjallik. mevrouw Tjallik. Okay. Ja. Uh, en aangezien zij... Um, wij kunnen wel die sollicitatiecommissie doen, maar wij mm -hmm. kunnen niet een kinderburgemeester nee, inschrijven. Nee, dat, nee, dat moet dat het echt kan in gemeentehuis ja, gebeuren. Moet officieel, hè? Maar toen ja. hebben ze ook afgesproken met elkaar dat als zij nou iets heeft waar ze tegen aanloopt, ja. dat zij dat ook kan gaan zeggen tegen de lokale burgemeester, zodat die weer kunnen kijken wat ze daarmee kunnen doen. Kijk, dus is echt. Uh... Ja. Nou, daar, ze, is, ze is daar ook al echt mee bezig geweest. Ja, dat inhakend, die... ja, daar ook uh, inhakend uh, over pesten van kinderen. Dat uh, zit je uit dwars. Ze zit, zit heel erg bij mij. Ga je daar ook mee uh, naar de lokale burgemeester dan? Van de week een keertje? N nog, volgens mij heb ik er al over gehad. Anders heb ja, ik... nu ben jij officieel de ja. kinderburgemeester, ja. dus nu kan je bij de binnenvallen. En uh, mevrouw Sjallik luistert eens even naar mij. Mm -hmm. Ja, dat mag nou hè. Ja. Maar daar ga je dus nog wel met haar uh, over praten. Ja, daar ga ik zeker mee over praten.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 En waarop ga je uit er tenen zijn? Nee, dat zou ik nooit doen. Want ik zou nooit meer niet met iemand praten. Nou, kijk. Nou, en dat vond ik dan toch dat wel is een hele mooie Dat is een hele goede set. Maar ja, ja, als iemand iets schrijft over je wat, uh, wat jij niet wil. Ja. Moet je daar toch even wat van zeggen? Natuurlijk. Ja, nou dat, ja. dat, maar dat, dat doe, doe je wel. Hij zei ook. Dus ja. we blijven altijd in de dialoog. En toen zei hij, ja, dat doen we. En dat is okay. het belangrijkste. Ja. Ja. Leuk. Uh, de aankomende week is het Kids Adventure Week. Ja, week. Uh, Wat staat er allemaal op jouw programma? Moet jij je straks laten zien bijvoorbeeld bij de Veiligheidsdag? Ja, bij het heldenplein, hè, die ja. mag zij openen. Moet je die ook openen, oh, ja. dat zit een tweede lintje op. Ja. ja, maar deze is een andere manier ja. van openen, we gaan ja. gewoon heel veel herrie maken. Oh! oh. Uh, en ben je alweer eens kijken? Nog niet. Dus je gaat straks uh, daarheen en dan ja. uh, hierbij verklaar ik en dan hou je nog een speech? Ja, volgens mij wel. Heb je je voorbereid? Ga je, ga je even ja? verklappen wat je gaat zeggen een beetje? Nee. <laughs> Heel goed. Want, uh, dames en heren die dat allemaal willen volgen, die uh, komen dan om 12 uur naar het uh, Helderplein. Ja. Uh, dit jaar op het Badhuisplein, moeten we er even bij vermelden. Ja. En daar uh, gaat Gaia het Helderplein openen. Dat is dan uh, vandaag. Heb je nog meer dingen op je programma staan? Want... Oh, je hebt vakantie natuurlijk, hè? Nee. Nee. Oh, Alleen, de, de school de heeft eigenlijk vakantieperiodes. Ja. Dus jij moet uh, uh, in de schooltijd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 Um, ook een vieze, een dag, vieze he? vrijdag dat is, hebben ja, we, ja, dan mag je gewoon met je handen pannenkoek eten oh. natuurlijk ja, dan, ja. dan moet de kinderburgemeester naar school ja, ja dat is oh, waar, maar gelukkig het, ja. het zou niet te doen zijn voor Gaia als ze overal nee, bij we, het is we, het is zijn. Want zo. we zijn heel erg gelukkig met het feit dat we heel veel activiteiten ook hebben aangeboden gekregen, hè. We, vragen, ja. we zijn daarin natuurlijk ook afhankelijk van de ondernemers van vrijwilligers, hè. de ja. recreatie doet een aantal dingen, nou, vandaag op het, op het, in het, op het Helderplein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 Volgens mij bij lunchbreak is die. Bij lunchbreak, nou dat wordt dus een hele gezellige week voor jou en nou jij hebt het ook hartstikke druk, want je leidt dat in een beetje in de goede banen. Want, ja, want het er is, is van best alles te doen. Een, een drukke baan voor Gaia. Zo. Dus, nou dat denk ik ook, ja. maar ik denk dat ze het wel heel ik goed denk, doet. Ik denk dat jij dat ja. Ik twijfel daar ook niet aan. Nee, dus ik ga jou heel veel plezier en succes wensen ja. met jouw ambt als kinderburgemeester van Zandvoort. Ja. En, uh,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 de naam van je voorganger erop staan. Uh, ja. Ja. Jonge, jongeman Damhof. Ja. Staan en jij, komt, jij e komt er dus ook op te staan. Ja. Ja. Ja. En hey, zij wordt de vijfde. Ontzettend worden. bedankt voor je ja. komst. Veel ik wens je heel veel plezier. Ja. Veel succes. En uh, nou ja, houd het, hou het zand in het midden. Ja. ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel hoor. Dankjewel. <laughs>